Een programma vol waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dakkortingen. Nou, dit programma start met het twaalfde seizoen. Vaste medewerkers Maritje Witte, Els van Kemenade en Ben Lone. En onze gasten zijn Suzanne Spermon, Lili Spaan, Joop Jansen en Johan Verviel. We beginnen het uur met Suzanne, zoals altijd. Hè? Ja. Gedichten terug van de vakantie, hè? Terug van vakantie. Dus jij hebt allemaal vakantiegedichten? Nou, nee. Eigenlijk, nou, nee, niet helemaal. Een beetje. Uh, nee. nou, ik heb samen met mijn man een, een geschiedenis-tour gemaakt, eigenlijk. En, uh, want ik, daar heb ik heel veel mee met geschiedenis. We hebben het maar beperkt tot Noordwest-Frankrijk, hoor. Want anders blijf je bezig, natuurlijk. Maar wel uh, heel veel kastelen, burgten en... Uh, Vocht. Van alles en nog wat bezocht. En dat blijft natuurlijk wel een beetje hangen. Um, maar het eerste gedicht heb ik eigenlijk voor mijn schoonmoeder geschreven. De mooie grijsblauwe ogen kijken mij aan. De mond spreekt. Maar zegt dingen die niet met mijn beeld samengaan. Kracht is wat ik zie. Nog lang niet verslagen. Sterke schouders. Een rechte rug die de last kunnen dragen. De strijd is nog niet gestreden. Je bent hier nog niet klaar. Jij blijft met een reden. De woorden gesproken houden mij niet voor de gek. En dat is geen vlucht... of het verhullen van de waarheid die ik toedek. Ik geloof en ik blijf hopen... dat liefde, kracht, rechtvaardigheid en samenzijn... Jouw sterke lijf niet zullen slopen. Dit was nog niet jouw laatste zomer. Ik geef nog niet op. Ik blijf hopen. Ik blijf de dromer. Hopen. Hopen. Mm -hmm. yeah. Hopen en dromen. Mm -hmm. en daar gaat wel een beetje het volgende korte gedicht over. Want uh, ja, wij zijn heel veel kastelen ook afgeweest van die 15e en 16e eeuwse pracht en praal. Um, en daar heb ik inderdaad met dat een beetje in mijn achterhoofd... heb ik wel de volgende twee gedichtjes nog geschreven. De pracht en praal, de gouden krullen verhullen... de stank en weemoed die heersten overal. Jonge lijven afgepeigerd van een hard bestaan... gaan voor de schilder mooi gekleed in de houding staan. De bloedige taferelen ten spijt leidt de edelheid. De neuzen wie de kant op van de glorieuze tijd. Dat is een beetje met alles wordt zo ontzettend mooi afgebeeld. En alles ziet er prachtig uit. Maar als je je bedenkt dat er geen toiletten waren. Ja, het geen... <laughs> dat mensen zich misschien een keer in de week een keer een beetje wasten of ja. iets dergelijks. Er was, ook, ja, er was wel een soort zeep, maar deodorant kende ze natuurlijk helemaal niet. En, uh, ja, het, was, uh, het was een hele andere tijd. Nee, het was geen frisse boel. Nee, nee, nee. En bovendien, wat je dan ziet, de pracht en de praal die je, die je dan om je heen ziet. Dan denk je van ja, dat was van de koningen, van de hertogen en de graven. Maar uh, er was ook een hoop waar het een stuk minder ging. En uh, ook die verschillen tussen arm en rijk waren natuurlijk gigantisch groot. Maar toch heb ik wel genoten. Liggend in het gras droom ik weg. De vogels fluiten, de wind beweegt de bladeren in een golf door de boom. De zon streelt mijn gezicht. Ik geniet en denk aan andere tijden. De vergane glorie herstelt, verrijst in de verte. Ik droom over toen. Een wijde rok aan, een corset recht de rug... Onder de parasolletjes lachen de dames en oreren de heren. Een zonnige dag met hoefgetrappel op de achtergrond. Liggend in het gras stroom ik verder. Het paleis versierd, het buffet uitgestald. De muziek klinkt in de verte. De vazal roept ons aan. Tijd om verder te dromen en in de tijd terug te gaan. Mooi mooie vind ik. van Als je dan rondloopt. Op van die hele historische plaatsen. Dat, uh, dat je daar echt een voorstelling van kan maken. Hoe dat eruit zien heeft. Tenminste, dat heb ik zelf. Dus dat is een beetje wat, uh, wat ik meegenomen heb. Van mijn uh, van vakantie. Je vakantie. Ja. ja. Dat was mooi. Dank je wel. Dan danken we jou wederom hartelijk. We ja, hopen dan. jou over een maand weer hier te zien. Graag. En zijn benieuwd waar je dan weer mee komt. Ik zie dat ik iets... Iets fout heb gedaan. Boom, wat is er <laughs> fout? We gaan naar de volgende gast. We gaan naar de volgende gast. We gaan naar Lili Spaan. Die, en dat vind ik wel een heel mooi woord. Gaat vertellen over wat de betekenis is van literatuur. Ja, dat hoop ik dan. Dat dat goed gaat lukken. Um, ja, ik wil het graag hebben over de literatuur. Um, dat is volgens mij nog niet zo heel erg bekend onder de medemens. Maar de literatuur is een boekenweek speciaal gericht op jongeren. Dus op 15 plus. Um, en die is van 16 tot en met 24 september. En ik denk dat het heel belangrijk is om literatuur en jongeren... om daar iets mee te doen. En dat ze... Um, ja, daar moet volgens mij meer in gestopt worden. En we moeten jongeren warm maken voor literatuur. En de literatuur is daar dus een voorbeeld van. Dat is een landelijke actie. En ja, um, yeah, wat zal ik daarover zeggen? Wat vooral is, we hebben um, van de bibliotheek uit... Hebben wij, um, het is een landelijke actie. Hebben wij allerlei boekjes. Driepaks heet dat. Het zijn um, boeken die worden geleverd aan het meel Zodat jongeren... Nou ja, in ieder geval in eerste instantie door korte verhalen. Er zijn drie korte verhalen geschreven door Elfie Tromp, uh, Manu Bouzamour en... Nog die, iemand. Die, ja, nee, ik weet wel hoe die heet, maar ik durf niet niet uitspreken. Oh. spreken. <laughs> ik denk dat ik het fout doe, maar die man die, die wel eens bij de wereldwijd door, door zit. Het <laughs> zeg het maar. <laughs> Oskan oh, Akio? Oh, nou. Nou ja, die ja. Ja. van en Eus. Eus. Ja. Ja. eus, jij bedoelt gewoon Eus. Zo kun je het ook zeggen. Dat was makkelijk geweest. Als ik ja. had gewoon, nou, en dan eus. weet iedereen ja. wie het is. Ja, nou, Eus dus. En die, heeft, die hebben dus allemaal, alle drie een kort verhaal geschreven. En daarmee hopen ze de jongeren in ieder geval te bereiken. En er is een hele... Uh, alle scholen in Nederland konden schrijversbezoeken aanvragen. En eigenlijk 25 schrijvers zijn daaraan gekoppeld. En die gaan op weg om de jongeren te boeien voor literatuur. En uh, ja, ik denk dat het een heel top idee is. Three Pack is een knipoog naar Six Pack... Ja, misschien. misschien? Dat zou wel goed kunnen. Mm -hmm. Durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee. Maar eh, heb ik toch verstaan dat het is voor jongeren vanaf 15 jaar? Ja, omdat um, meestal verliezen jongeren ook uh, ja, de zin in het lezen. Vooral in de bovenbouw. Als ze moeten gaan lezen voor de lijst. Ja, ja. En um, ja, 15 plus is best wel een moeilijke groep. Um, en die proberen ze dus te bereiken. En dan, want je hebt ook heel veel young adult boeken. Die, zijn ook, die worden wel echt steeds hipper. En het zijn bij ons kun je die ook lezen. Dat zijn de D-boeken. Dus dat is eigenlijk een soort opstapje naar de echte literatuur. En ja, dus door middel... Ja, wat wil ik eigenlijk zeggen? Nou ja. Daarmee worden jongeren al steeds meer uh, geprikkeld. Dus het gaat, ja, want ja. het gaat steeds meer... Brug over. Die, ja, literatuur voor jongeren. Dus die over jongeren gaan. Over problemen waar jongeren ook tegenaan lopen. Dus veel meer in hun eigen belevingswereld. En dat is een soort opstapje. En... Uh, ja, om ze daarmee ook meer te boeien. Om ook uiteindelijk die echte literatuur te pakken. Mm -hmm. En geven ze een voorbeeld van zo'n boek. Voor de, de young adults. Zoals ja, ja. Je, ja. Kunnen we geen Nederlands meer? Ja. Jong volwassenen is uit. Ik denk het. Ik denk het. Jong adult, is, uh, dat spreekt ze aan. Uh, is dat zoiets van de boek als de, de hongerspeler? De, ja, dat is een goede. Is dat een voorbeeld? Dat is een voorbeeld. Uh, maar ja, het is echt heel breed. Um, maar bijvoorbeeld ook in, op Netflix heb je... Dat, dat kennen de jongeren natuurlijk. Een uh, serie 13 Reasons Why. Het gaat over een meisje dat... Uh, ja, dat ja, mag ik dat zeggen? Ja, dat verraad ik misschien niet. Nou ja, goed. Dat gaat over een meisje. Maar dat is dus ook een boek. En dat boek had ik in eerste instantie gelezen. En dat is dus echt een young adult boek. Het gaat over ja een meisje die uh, het leven misschien niet helemaal meer ziet zitten. En... Uh, andere jongeren uit haar klas door middel van bandjes uh, gaat vertellen waarom ze dingen doet. En uh, nou ja, dat is een hele mooie serie op Netflix en dat spreekt veel jongeren aan, maar dat boek is ook ja, heel mooi. En dat is een mooi voorbeeld van Young Adult, denk ik. Wat jongeren leuk vinden. Ja. En dan komt in november komt er ook een uh, Young Adult-evenement aan, waar wij als bibliotheek aan mee gaan doen. Dus dat is voor docenten, voor ouders, maar ook voor jongeren, om hun ook ja, erbij te betrekken. En uh, we hopen daar iets. Dat is nog niet helemaal duidelijk, is in, uh, wordt opgezet. Maar dan hopen de jongeren daar ook uh, te kunnen boeien. Voor mijn uh, duidelijkheid nog even. Jullie, daar komen dus 25 schrijvers die het land intrekken of zoiets. Mm -hmm. Gaan die dan bijvoorbeeld naar Milheel of komen die in de bibliotheek? Of hoe doen jullie dat? Uh, het is volgens mij vooral gericht op uh, uh, scholen. Uh, de, wat de scholen sowieso krijgen is in ieder geval die, die tree packs. Ja. Uh, en dat wordt dan via de bibliotheek geleverd. Dus het is ook eigenlijk een soort test van, nou, hoe gaat dat vallen bij Milhil? Ik durf niet te zeggen of Milhil een schrijver heeft uitgenodigd. Dat durf ik niet te zeggen. Want dat gaat, in principe gaan ze de scholen langs. Maar het is een soort samenwerking tussen scholen, uh, tussen literatuur, die actie, en bibliotheken Ze werken eigenlijk allemaal samen, want we leveren ja, het verschil te aan ja, en Ik kan het me voorstellen... Heb is een keer met dichters geprobeerd, uh, dichters langs, langs de scholen. Ja, weet ik niet. Denk... Nee. Nee, dat kan beter. ja Dat is wel helemaal de moeilijk. De denk ik. En, uh, literatuur in jongeren is moeilijk, maar ik denk ja. Poëzie in jongeren is denk ik al helemaal dat al moeilijk. moeilijk. Dus het zou, het zou goed zijn. Goede zeggen. Ja, ja ik en ook, dat, want Spoken Word is ook echt super uh, upcoming. En daar doen heel veel jongeren mee. En dat lijkt ja, dat raakt heel veel vlakken van poëzie. Dus dat is wat tof. Ja, ik denk ook wel eens van. Hè, literatuur heeft over het algemeen een, een nogal stoffig imago. Ik denk dat daar het grote probleem zit. En inderdaad ook wat is literatuur en wat niet. Want ja. young adult wordt dan afgeschreven als zijnde niet literatuur. Ja. Terwijl toen ik op de middelbare school moest lezen voor mijn lijst... Ronald Giphart ook werd afgeschreven als niet literatuur. Ja. Dus dat is ook altijd de vraag. Hè? Het is volgens mij altijd een discussiepunt. En ik heb wel het idee... Want sommige scholen schaffen ook steeds meer die verplichte lijst af. En durven eigenlijk steeds meer het ja, wat, wat breder te trekken. Want ik denk dat er zijn echt heel veel young adult boeken die echt de moeite waard zijn en heel veel lagen bevatten en van alles ja. ja eigenlijk echt wel veel waard zijn dus ik denk het blijft een discussiepunt maar ik denk dat het wel uh, misschien steeds wat toegankelijker wordt en wat vrijer nee. en dat ja. hoop ik want eigenlijk gaat het erom dat jongeren leesplezier hebben dat is punt ja. één dat is het belangrijkste en ja wat er uh, opvolgt komt vanzelf dan denk ik een leuk strip bijvoorbeeld ja, nou, je hebt ook heel veel volwassene strips. Ja, dat zit echt heel wat nee, nee, nee. zeker, zeker, zeker. Ja, ik lees het zelf niet, maar ja, het kan. Ja. Je, moet, je kunt bij de Donald ook beginnen, toch? Ja. ja, mijn zonen zijn daar begonnen. Die weten heel veel, ook van het, uh, allerlei oorlogen en gedoe. Ja. Allemaal door strips. Ja, ja, ja. dat kan. Ja. Jij wou iets zeggen, Marutje. Nee, maar jij, jij stelde al de vraag die ik had willen stellen. Ja. En dat dus, was uh, die vraag. En dat was de vraag van voorbeelden van uh, die, die adult uh, oh. literatuur. Ja, want dit zou ik ook niet zo op kunnen komen. Nee, maar het is, en het is ook Young Adult, ik vind het zelf ook echt een mooi boek om te lezen. Het gaat vaak over personages die worstelen met een identiteit. En um, ja, het zijn. Het is niet zo oppervlakkig of zo. Dat heb ik dan weer het idee. Bij literatuur heb je iets stoffigs. Maar bij young adult denk je dan. Oh ja, dat is een beetje stereotyperend. Maar daar zit echt wel wat in. Dus ook voor volwassenen is daar echt nog wel wat ja, ja, ja. te lezen. Wat je echt kan raken. Ja, ja leuk. Ja, ja vraag ik me af. Um, of al het geklaag uh, wel... Terecht is. En het is heel goed mogelijk dat mensen. Het is altijd maar een klein percentage van de bevolking dat leest. En dat was vroeger zo en dat zal nu nog zo zijn. En ik kan me wel voorstellen dat er minder wordt, omdat er zoveel andere dingen aangeboden ja. worden. Dat het gewoon vrij moeilijk is. Maar het is wel ongetwijfeld nog heel veel jongeren zijn die literatuur ook nog interessant vinden. Ja. ja. En daarom denk ik ook dat het heel goed is dat er ook. Nou ja, in die Kijk, schrijvers... De jonge schrijvers? Ja. Ontzag ik veel jonge schrijvers. Ja, en, de, de... en best wel veel jonge schrijvers gaan ook op bezoek en die. Ja, die gaan ook niet een stoffig verhaal houden, omdat het moet. Maar die willen gewoon ook echt jongeren boeien. Dus ja. En is ja, nou ja, goed. Het is, het is volgens mij heel leuk. <lacht> maar goed, ik hou wel van literatuur. Dus ja. Kijk eens aan. Maar je niet hebt, te boeien. En jij hebt nog veel werk aan de literatuur. Moet je er nog veel voor doen? Is het jouw pakje aan in de bibliotheek? Um, om hier reclame. te komen vertellen wel. Okay. Ja. Um, maar eigenlijk alles wat geregeld is, is geregeld. Maar het Young Adult Event wat er aan gaat komen in november... daar moeten we wel nog veel voor doen. Want dat wordt echt ons eigen project. In, dat... de, in, de... in de bibliotheek. Ja, in de bibliotheek. En het wordt ook wat breder getrokken. Maar in ieder geval Goorle Bibliotheek gaat daar echt in investeren. En uh, we hopen daar iets moois van te maken. Dus nou, uh, dat komt er zeker nog aan. Dan hopen wij jou tegen die tijd weer ja. terug te zien... om daarover te vertellen. Dat doe ik graag. En dan danken we jou heel hartelijk voor jouw komst hier in de studio. Ja, graag gedaan. En wensen je alle succes. Precies, Ben. Oh, dat dat fijn, heb zeg. jij weer mooi gezegd. <laughs> <laughs> <laughs> hey, wat fijn. <laughs> dan gaan we nu naar Beatrice van der Poel. Die treedt in het Jan van Bazouhuis op, op 7 december met het programma Montere Weemoed. Zij is oh. al eerder hier opgetreden. Zij is getrouwd met een Goorlenaar. Een van Gool. Een bekende naam in uh, Goorl. Ik zag denk ik net het, het, het beeld. Wat haar man gemaakt heeft. Op dat plaatje net op televisie. Maar dat kunnen de luisteraars waarschijnlijk niet zien. Maar goed. Zij komt. En zij zingt nu. Met de wind mee. En ga allemaal op 7 december naar het Jan van Bezouw-huis. Ja, maar nu, met de wind, mee. Kijk, daar loopt hij op een wolkenpad. Zijn hoofd een klankkast vol akkoorden zonder houvast. Zonder hart speelt op zijn gitaar, maar weet niet wat of waar. Draait maar. Naar, uh, naar Joop. Wat lezen we in Golem? Joop, je bent al verschillende keren hier geweest. Je bent een uh, grote lezer. Uh, je hebt in de vakantie weer uh, het een en ander veroverd, zie ik. Ja, dat klopt. Er staat uh, heel pretentieus. Joop, Jansen las heel veel tijdens de vakantie. Ja, ja. ik denk, dan moet ik toch wat boeken meebrengen. Mm -hmm. Want anders dan. Uh, is, komt het maar illetjes over. Ik heb drie boeken meegebracht. Um, en ik uh, zal kijken of ik die uh, besproken krijg. Maar uh, ik ga in ieder geval beginnen met het uh, boek Alleen maar Helden. Dat is een boek van Charles Lewinsky. En ik uh, moet zeggen, Charles Lewinsky is een schrijver die in Nederland toch wel uh, redelijk bekend is. Hij is een Zwitserse schrijver. Hij uh, is een echte duizendpoot, kun je zeggen. Want hij schrijft gigantisch veel voor theater, televisieshows. Hij schrijft voor hoorspelen, televisieseries, draaiboeken voor films, songteksten, et En hij heeft natuurlijk een aantal hele belangrijke literaire romans geschreven. Onder andere de familie Meijer. Turf, maar zo, ja, dat is een ja. hele dikke turf. Ja, dat is een hele dikke turf. En dan nog de verborgen geschiedenis van Courtillon. Een heel aardig boek. Uh, en daar heeft hij ook de diverse prijzen mee gewonnen. Uh, het boek Alleen maar Helden... Uh, dat uh, is een, uh, vond ik, een heel aantrekkelijk boek. Ook een heerlijk boek voor de vakantie. Omdat het uh, ja, een hele aparte manier is... waarop hij uh, dit boek heeft samengesteld. Uh, Alleen maar Helden handelt uh, eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog. Althans, uh, het gaat over de... Uh, ...films die in de nazi-tijd uh, gemaakt zijn, die propagandafilms... ...om het, uh, sociaal, uh, het nationaal socialisme uh, aan te prijzen... ...en uh, de mensen warm te houden voor die oorlog, die uh, verschrikkelijke oorlog. En Alleen maar Helden, uh, de, die handelt daarover. Uh, het boek begint uh, misschien een beetje vreemd... ...want het begint in Amerika in 2011... Uh, en dat is een scène die zich afspeelt in Los Angeles. Op de Walk of Fame. In 2011 is dat dus. En dan zie je een man lopen met een pick Ja, het is, dat is dan uh, beschreven als zodanig. Met een pick En die man die slaat in op een ster. Uh, die is uh, gebeiteld in de Walk of Fame. En dat is een ster van een uh, filmacteur. En die filmacteur, dat is Arnie Walton. Een Amerikaan. Amerikaanse acteur. Maar, uh, ja, die uh, Arnie Walton, die is heel bekend, heel beroemd. Uh, eigenlijk in, in, in de tweede helft van de, van de vorige eeuw. Als filmster heeft zelfs een, een, een, een Oscar gewonnen. En, uh, maar dat is oorspronkelijk een, een, een Duitse acteur. Die na de oorlog is die dus naar uh, Amerika gekomen. En uh, daar heeft hij. Uh, dus heel veel successen behaald in de filmindustrie. Uh, diverse films gespeeld. En hij heeft ook een boek geschreven voor zich, over zichzelf. Een autobiografie. Waarin hij zijn route beschrijft van Berlin, Berlin uh, naar Hollywood. Dat is dus eigenlijk het, het, het, uh, het begin van het boek. Dus een heel eigenaardig begin. Uh, dan krijg je uh, in feite daarna krijg je dus een, een, een, een situatie die zich afspeelt in, in, in zo'n 1984, 1984. Want die man die dus met de pikhouweel op die uh, ster heeft ingehakt, dat blijkt een, uh, dat is Samuel Sonders. En dat uh, is, was vroeger een hele erge geslaagde student. En die kreeg van zijn professor. Hij studeerde Duitse talen in Amerika, kreeg hij de opdracht om een uh, boek of een, een scriptie te schrijven over die filmindustrie in Duitsland. En daarvoor gaat hij inderdaad naar Wiesbaden. Uh, komt hij terecht. Want er is dus de, de, uh, de, de archieven zijn daar van de Duitse filmindustrie. En daar duikt hij dus in. Hij komt daar ook in een of ander café terecht, knijpen, zeggen ze in Duitsland. En daar ontmoet hij een derde-rangs artiest. die uh, eigenaresse is van, die, uh, van dat café. En dat blijkt dus iemand te zijn die ook in die Duitse filmindustrie. vroeger in de Nazi-tijd gespeeld heeft. Nou, in, in er uh, ontspint zich een heel erg. Uh, ja, wat zal ik zeggen?. veelzijdig verhaal. Uh, en dan blijkt dat die. Uh, die Warnie, uh, die, Ar die, die, die, die, die Arnie Walton, dat is dus die Amerikaanse uh, successpeler uh, die uiteindelijk uit Duitsland is gekomen, die blijkt dus in de oorlog helemaal uh, verkeerd geweest te zijn. En daar komt hij dus gaandeweg, komt hij daarachter als hij die scriptie gaat schrijven. Dat is een prachtig verhaal, dat ga ik uiteraard hier niet beschrijven. Dat is, dat is aan, aan, aan de lezer om dat eens te gaan bekijken. Maar het aardige van dit boek is dat het op een hele veelzijdige manier is, is, is neergeschreven. Het zijn interviews, het zijn delen uit die film die gedraaid is in die nazi-tijd. Het zijn stukken uit de dagboeken en dergelijke. Dus het is een heel apart geschreven boek. En het aardige van Lewinsky is dat hij probeert om de realiteit zoveel mogelijk. Uh, in dat boek te leggen, in die zin, hij maakt het zo aannemelijk, hij gaat zelfs schrijvers uh, uit die tijd, uh, die, die Arnie Walton, hij gaat er hele Wikipedia pagina's in het boek uh, brengen, waarin hij dus uh, een, een soort van realiteit probeert te realiseren, uh, en je gaat jezelf afvragen, verrek, heeft dat, Plaatsgevonden. Je gaat Wikipedia erbij ja, ja. pakken. En je gaat dus inderdaad kijken of het waar is geweest. Ja. Nou, uh, het is allemaal fictie. Maar het is uh, een, een prachtig boek. Heel uh, uh, ja, apart in de manier waarop het is neergeschreven. Leuk verteld. Uh, hele aardige uh, ja, scènes in die zin. Waarin het sarcasme uh, naar Hitler toe. Dus uh, gigantisch uh, duidelijk naar voren wordt gebracht. Ja, een, een, een, een, een mooi boek om te lezen. Uh, even de verklaring. Alleen maar helden. Dat is, uh, ja, als uh, het spel gespeeld is... en iedereen weet uh, hoe de afloop uh, is van het, uh, van het verhaal... ja dan dichten mensen zich graag een rol toe die het gunstigste is... Uh, en waarin men zich uh, op de beste manier kan profileren. En dan zijn we allemaal helden... Ook dus die Arnie Walton die eigenlijk een, uh, ja, een verrader is. Ja, ja. Joop, ik, uh, ik herinner me een recensie uh, van, van dat boek. Uh, toen had ik net de familie Meijer gelezen. <kijkt> Daarom dacht ik, ik lees die recensie. De recensent vond het uh, nogal ongeloofwaardig hier en daar. Maar dat probleem had jij niet. Uh, dat is uh, gedeeltelijk waar... Uh, ik moet zeggen, hij gebruikt uh, namen waarvan je zegt van... Uh, ja, die zijn een beetje, een beetje uh, vreemd. Arnie Walton, dat is dan uh, Walter Arnold. En die, uh, dan die derde rang uh, filmster, dat is Tiziana Adam. Uh, ja, het, het, het is inderdaad uh, beschreven op een manier dat je zegt... Het kan, uh, het, het kan gewoon niet waar zijn. Hmm. Maar... Uh, uh, dat, dat ligt dan meer aan de manier waarop hij zelf de, de spot drijft met de hele omgeving... Uh, er zit een prachtige scène in waarin hij dus de, de, de, de wijze waarop die Duitsers dus alles noteren en dergelijke. Dus er zitten een paar van die zaken in die heel realistisch zijn. Uh, zo zijn ze inderdaad destijds uh, omgegaan met uh, allerlei uh, zaken. Ze, waren, ze hadden alles op papier staan ja. en, dan, en dan steekt hij dan op een prachtige manier de draak mee. Het is een prachtige stukje tekst, maar... Uh, ik had voor mezelf het idee van, nee, dit kan gewoon niet waar zijn. Ik ben dus wel uh, Wikipedia, Wikipedia gaan raadplegen en ja, dit kan gewoon niet. Nee. Dit, dit is, uh, maar uh, dat blijkt dan ook inderdaad het geval te zijn. Nou, dat kan ook niet. Nee, dat kan ook niet. Nee. En het was wel een heel grappig verhaal. Ik vind het vooral een grappig verhaal. Uh, ja, over een toch heel, uh, ja, wat zou ik zeggen? Serieuze aangelegenheid. Ja, een aangelegenheid, ja, ja. Goed. Je hebt nog uh, meer boeken daar liggen. Ja, ik heb nog meer boeken. Uh, het tweede boek wat ik mee heb gebracht, dat is nogal een pil. Dat, nou. is een, uh, ja, dat is de Slag om Berlijn. Het gaat allemaal over de oorlog in dit geval. Maar dat moet ik zeggen, dat ik lees daar nogal veel over. Omdat het mijn belangstelling heeft. En de Slag om Berlijn, dat is een uh, boek uh, dat uh, de laatste maand van de uh, oorlog omschrijft in Berlijn. Dat wil dus zeggen dat je in, in het centrum van het Duitse nazi zit. En uh, dat op het moment dat die oorlog dus uh, ja, in alle, alle hevigheid zijn einde nadert zou je kunnen zeggen. De Russen staan aan het oosten, de Amerikanen komen vanuit het westen. En uh, De Slag om Berlijn is geschreven door een Oost-Duitse schrijver, Heinz Rijn, al in 1947. En het is pas in, in, in het, onder de titel Finale Berlijn. En het is pas uh, in 2016, dus afgelopen jaar, in het Nederlands vertaald. Ja. Oh ja. En uh, het, ik vind het mooie van het boek, is dat het uh, je een inkijk geeft in... in, in uh, ja, in, in het Duitsland en dan met name in Berlijn. Ja, dat, uh, hoe heeft, hebben de mensen daar uh, die laatste maand van de oorlog beleefd? In, het, in, het, in, in, in, ...in de vernietiging die, die daar heeft plaatsgevonden. En het is op een prachtige manier door die, uh, die, die Heinz Rein beschreven. In 1947 al. In 1947. Oh, oh, het is, vers van, de... het is ja. vers van de pers. Het is dus echt, je krijgt dus ja. eigenlijk een inkijkje in iemand die daar heeft rondgelopen... ...die ja. het heeft meegemaakt. Het is ook zeer realistisch. En uh, je krijgt ook een exacte beschrijving van... De straten, hoe ze eruit zien, de pleinen, de stations, de bombardementen daarop. En, en de trams, die dan er rijden nog één of twee trams door heel Berlijn En, en die zijn al, al bijna niet meer te volgen, want het, het is allemaal gebombardeerd. Dus dat geeft een, een heel mooi, een mooie inkijk, of een hele realistische inkijk in datgene... Wat daar toen gebeurde. Dus wij zijn natuurlijk uh, ja, in het Westen altijd bezig geweest met wat wij hebben meegemaakt. Maar die mensen hebben natuurlijk ook van alles meegemaakt. En we zijn er eigenlijk nu pas aan toe om ook uh, de zaak van die kant te bekijken, ja, zou je kunnen zeggen. Ja, te zeggen ja. arme Duitsers. Ja. Nou, dat is uh, ja. zeker. Ja, ja. Dat, nou, er zijn natuurlijk toch ook mensen geweest... ...die uh, dit niet gewild hebben. Uh, en daar gaat het boek dan ook over. Het gaat over een... een, een, een uh, ...daar zal ik heel kort eventjes over uh, vertellen. Het gaat over een, een, een uh, Duitse soldaat die deserteert. En die de Duitse soldaat Joachim Lasseen... Die, uh, ja, ...die vlucht eigenlijk naar Berlijn... ...omdat hij daar zichzelf uh, in die grote wereldstad... Uh, ...een beetje anoniem kan, uh, kan bewegen... Die komt in aanraking met een Oscar Kloze. Dat is een caféhouder. En die heeft nog weer een. Die gaat dan samen met een, een, een huisarts en met een ontsnapte gevangene gaan ze een verzetsgroepje hmm. uh, samenstellen. En dat verzetsgroepje dat heeft ze er vooral opgericht om de geallieerden uh, aanvallen om die zo min mogelijk uh, in de weg te staan. Dus die proberen de Duitse militairen. En ook de Duitse officieren proberen ze over te halen om toch vooral geen weerstand te bieden als die uh, geallieerden binnenvallen. Mm. Daar komt het dan op neer. Maar ze plegen ook aanslagen. Uh, het, en het, het is uh, heel realistisch beschreven. Uh, wat, wat ik ook heel erg interessant vind in het uh, boek. Dat is de volgzaamheid van grote delen van de bevolking. Die dus inderdaad nog een maand voor het einde van die oorlog... Uh, steeds op die overwinning bleven hopen. Die nog steeds dachten, nou die Hitler die komt met een geheim wapen ja. en uh, die gaat ons helemaal redden. Dus, die hadden, dus heel veel mensen die hadden het idee niet dat ze die oorlog gingen verliezen. Dat is onvoorstelbaar. Ook uh, de chaos uh, weet je op een geweldige manier uh, te beschrijven. Uh, zo blijkt er dus in de laatste dagen van de oorlog een regel. Uh, in Berlijn te hebben gegolden. En dan, was, uh, dan mocht iedereen die uh, iemand ervan verdacht dat die anti-Nazi sympathie had. Die mocht hij ter plekke fusiëren. Die mocht je dus ter plekke ja. doen. Dat geeft dus in feite aan uh, op, uh, ja, wat een chaos en wat een, wat een, wat een verschrikkelijke uh, misere daar heeft plaatsgevonden. Dus dat was echt... Uh, ja, uh, ik, vind, uh, ik vond het een heel realistisch en, en, en uh, uh, uh, ja, wat zal ik zeggen, uh, indrukwekkend, boek. ingrijpend boek. Mm -hmm. En, en, en uh, met heel veel verhaallijnen, die Peter Lassé, die, ja, die maakt van alles mee, die is ook nog vlak voordat hij naar het front gestuurd werd, getrouwd met een meisje wat hij eigenlijk maar zeven dagen heeft gekend. En nou ja, goed, daar krijg je al die geschiedenissen, wat die mensen dus allemaal meemaken. Dat uh, wordt daar op een hele fraaie manier beschreven. Dus uh, ik denk dat het een... Uh, Heel ja, een, van jou. een, een, een mooie uh, roman is. Die, uh, die toch uh, wel aanbeveling. Uh, het is een roman. Ja, het is een, uh, okay. ja, je zou kunnen zeggen een historische roman is het. Hè? het is yeah. Niet alles wat erin staat het is natuurlijk het, het verhaal van die vier personen die daar hebben, uh, die die uh, groep vormen. Dat is niet realistisch. maar... Uh, daar komen wel heel veel uh, realistische... Zin. Dus al die bombardementen... Ik heb ook... Ja, ja, dat ik wel heb bijvoorbeeld erin. een stukje tekst... Wat ik ook heel... heel uh, ja, fraai vind. Dat is de manier waarop hij aangeeft... Hoe dat de pers dus... In, in de... In de, uh, uh, in de kranten en dergelijke... De nederlagen weergeven. Ah. Dat is, ik heb daar wel een stukje tekst. Hebben we dan de tijd voor? Of, uh? Dat Weet ik niet. Els, hebben we daar tijd voor? Uh, ja, maar ja. dan staan we de, de mokking. het de derde boek ja, we dan oh, nou, Dat is een ja, heel klein stukje. kennen we. Ja. Ja. En dan doen we dat. Dat vind ik nou, heel interessant. ja dit is, dit is dus een, een, een krant die uh, schrijft dus. En dat is dan echt uh, in het laatste gedeelte van die, uh, van die oorlog in Berlijn. Uh, en dan zijn de, de, de, uiteindelijk die, die Duitsers die zijn dus op, een, uh, op een verschrikkelijke manier worden ze overal in de pan gehakt. Maar dan krijg je het volgende verhaal. Dat moet je je dan voorstellen dat je dat leest op een toon... zoals zo'n Noord-Koreaanse ja. lezeres dat oh, doet. Oh. In conclusie kan al met zekerheid getrokken worden. De hoop van onze vijanden, dat is Rusland... om de stellingen aan het Oostfront snel onder de voet te lopen is vervlogen. Weliswaar valt te verwachten dat de vijand... op de belangrijkste punten meer troepen zal inzetten... Maar gezien de ontwikkelingen van de eerste drie dagen... mogen we al wel vaststellen dat die troepen niet zozeer extra troepen zijn... maar eerder vervangingen door de enorme verliezen van de eerste drie dagen. Ze zijn er zich aan de overkant nu al van bewust... na een korte euforische overwinningsroes... dat van een geallieerde tankrace naar Berlijn geen sprake meer kan zijn. Dus ja, en dat zit er dus heel veel in, in dat soort teksten... En, ja. En dat, heeft dus, dat, dat zijn dus dingetjes die er echt uh, in, in, in die tijd, Historie. dat zijn echt ja, ja, historische ja, ja, ja. stukken ja, ja. teksten ja. uit die tijd, die hij allemaal verzameld heeft, dat heeft hij uh, beschreven. Ja. Dus een heel uh, aardig boek, ja. Uh, ja, en voor iemand die uh, de Duitse uh, uh, uh, ja graag wil bestuderen, denk ik dat het een mooie aanvulling is. Mm -hmm. ja. Nou Joop, mooi, dankjewel. Graag gedaan. Interessant. Ja. Ja. En ja. die Meijer ook, lijkt me ook... Uh, ja, dus ja een ik zeg nog maar even de familie Meijer, maar ik bedoel Lewinsky. LeWinsch Lewinsky, Ja, ik snap het. Ja, ja nou... We krijgen muziek zeker. Krijgen we krijgen muziek en dat is wel een beetje, een, uh, na al deze troevenissen, een beetje een oppepper, want het is van of Ook die hebben ook al eens opgetreden in het Jean van Mezouwen, Belgen, twee Belgen. En het lied heet Trek je schoenen aan. Trek je schoenen aan Jongen alsjeblieft Trek je schoenen aan Hoezo je bent te moe Je moet nu echt naar buiten toe Kijk eens naar de wereld die daar was Trek je schoenen aan Loop gewoon wat over straat maar druk je schoenen aan Maakt niet uit hoe de vaart. Of ga de kroeg in bestellen een glas Of ga voor mijn part liggen langheid op je rug in het gras kijk eens naar de wereld die daar gaat Druk je schoenen aan Je kan janken wat je wil Maar druk je schoenen aan Janken maakt geen verschil sta op en draai een plaat. Maai het gras, neem een bad, lees een boek. Kom de sloot, zijn biefstuk, kom een halve kilo praat Voor de slager op de hoek. Maar jongen, trek je schoenen aan. Waar is die vent naartoe? Die vent die met zijn ogen toe het leven nam. Zoals het stomweg voor zijn voeten kwam. Die rigoureus elke muur sloot. en de gelachten om de dood. Die vent die scheid had aan dit kleine bankbestaan. bang bestaan. Want ze komt niet terug. MUZIEK Hoor je wat ik zeg? Nou, dit was een mooi lied. Trek je schoenen aan, dan kun je toch wel even een van krijgen. En dat gaat Johan Verwiel ons zeker ook geven. Een oppepper. Op hij heeft een verrassing voor ons. Ik weet niet wat het is, maar ik weet wel dat hij een verrassing heeft. Johan, aan jou het woord. Oké, Evenwicht. Vorige maand is er een stap gezet. Een stap in de goede richting. Steentje bijdragen aan een betere wereld. Zo voelde het. Wat is het geval? Plaats van handeling het experience center van Haven in Goorle. Daar ondertekende Martinix van Puyenbroek namens de directie... En Marijke Megens namen de raad van bestuur van Thebe een intentieverklaring om in 2018 voor zowel de Havep als het woonzorgcentrum Elisabeth de warmtevoorziening te laten plaatsvinden door middel van een speciale houtkachel. Niet zomaar een houtkacheltje. Door de nog te bouwinstallatie worden tonnen hout gejaagd en via buizen worden zowel de bedrijfsgebouwen van Van Puijenbroek als de gebouwen van naast de buur Elisabeth verwarmd. Het hout is afkomstig van het 800 hectare grote bos van Gorp en Rovert, eigendom van de familie van Puijenbroek, in goorlijk kortweg de Puy genoemd. Bij de ondertekening werden warme woorden gewijd aan het milieu en de duurzaamheid. En Van Puijenbroek zou Van Puijenbroek niet zijn. Er werd voorgerekend dat de kosten van de installatie in één jaar zijn terugverdiend. Maar niks noemde dit win-win model evenwicht. Creëren. Hulde. Evenwicht creëren. De omschrijving voor dit energie-initiatief blijft door mijn hoofd gonzen. Evenwicht. Een na te streven toestand. In het groot en in het klein. Het nucleaire evenwicht. Ik leer daarover in de geschiedenisles. De grootmachten die elkaar in toom houden. We zijn allebei even sterk. Dus kunnen we maar beter niet aan een oorlog beginnen. Al tientallen jaren werkt het. Maar te vrezen valt voor de impulsieve acties van een paar narcisten die nu aan de macht zijn. Het natuurlijke evenwicht. Een soort harmonie in de natuur, al moeten we ons daar geen al te idyllische voorstelling van maken. Want in de natuur is het eten en gegeten worden. Maar de Buxusmot die dit jaar in alle Nederlandse tuinen de bukses tot op het hout kaal vreet... is wel een mooi voorbeeld van de verstoring van dat evenwicht. De rups eet zijn buikje rond, er zijn te weinig natuurlijke vijanden... en het beestje plant zich razendsnel voort. Wij kunnen alleen maar leidzaam toekijken... zoals ook wetenschappers en de wereld machteloos moet toezien... hoe de bodem in het Noordpoolgebied door de ontdooiende permafrost... als een plumpudding in elkaar zakt. Het persoonlijke evenwicht. Iedereen raakt wel eens uit balans. Een onverwachte gebeurtenis, een schokkende mededeling... of een onbalans tussen werk en ontspanning met een burn-out als gevolg. Er is zo langzaamaan een hele industrie ontstaan die dat evenwicht weer moet herstellen. Een cursus mindfulness, nordic walking, een meditatieweekend... zwemmen met dolfijnen of een sabbatical... Die helpen je er weer op de been. Mijn evenwicht. September en de avond valt. Na de maaltijd in de tuin op het terras nog even blijven zitten. Een lome stilte. Slechts onderbroken door vogelgezang. De merel op de nok van het dak zingt een melancholieke liedje. Er zit nog wijn in het glas. Niet denken aan wat was. Niet denken aan wat komen gaat. Genieten van het nu. Van dit geluksmoment. Een volmaakte balans. Stilte. Alleen het merelgezang. Blackbirds sing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. Mooi, poëtische eh? column. <laughs> poëtische kolom. Parten. Overigens zijn de merels van in onze tuin de laatste door, weken weg. Ja, ja ook weer een. Ook een, een ja, heb jij ook geen merels meer? Nee, en ik was in Zwitserland. Ja. En daar, ik had net van Katja Gebbing dat stukje gelezen: dat uit haar tuin alle vogels verdwenen waren. Ja. En ik loop daar in de tuin in Zwitserland even mee. Er zat ook geen vol. Nou, wel vogels. Ik heb wel vogels, maar ja, geen maar... merels. Dat nee. is een merelziekte. Ja, is dat is uh, ja. een, een virus. Dat oh. was heel ja. raar. En uh, dit was ja. ook zo'n beetje de aanleiding. Want er was inderdaad een merel die altijd uh, trouw kwam zingen... op de rand ja. van het dak of op de pergola. En wie schetst me verbazing... Het beestje lag een keer in zijn mooie zwarte pak en zijn gele snavel dood op het tuinpad. Yeah. Ja, ja, ja, ja, dat schrijft ja. wel zo te gebeuren. Maar je begin. hebt een mooie column gemaakt. Mooi. Ja. En ook ja. leuk. Ik Dank moest je. er ook wel om slinnen. Dus, ja, spontaan in zingen aardbarsten kan ook niet ja. iedereen. Nee, dat moet je wel. En uh, Paul McCartney, White Album 1968. Hè? Ah zo, goed. Ja. Dat was de voetnoot erbij. Ja, nou... Ben, dan uh, gaan we nu naar jou. Gaan we naar... Uh... Dat lijkt mij een heel goed idee. Goed, vooruit. Nou, Stefan Hertmans heb ik gelezen. De Bekeerlingen. Ja. Bezig bij Amsterdam 2016. Stefan Hertmans kwam bij mij pas in beeld... met zijn Oorlog en Terpentijn uit 2013. Een meesterlijke evocatie van de grote oorlog... die aan Nederland is voorbij gegaan. Dit smaakte naar meer... Niet de oorlog, maar de romankunst van Hertmans. Als ik zijn bibliografie overzie, tel ik zo'n veertig titels in de genres roman, poëzie, essays, theater, libretto, te beginnen in 1981. Hertmans is dus geen eendagsvlieg. In de bekeerlingen neemt hij de lezer mee naar Monieux, een afgelegen bergdorp in de Provence. Citaat. Het is vroeg in de ochtend. De eerste zonnestralen komen net boven de heuvelkam uit. Van bij het raam waar ik uitkijk over de vallei zie ik in de verte twee mensen naderen. Ik denk dat ze, de hoogte van, Saint -Hubert, dat ze van de hoogte van Saint-Hubert komen van waar je zowel de Mont Ventoux als de vallei van Monieu kan zien. Daarna moeten ze in tijd door het schrale eikenbos op de hoogvlakte lopen waar de wolven zwerven. De befaamde Rocher du Cire, de steile monumentale rots waar hoog en onbereikbaar de bijen zwermen en de steen in de zomerzon glimt van de honing die letterlijk van de rotswand druipt, staat er ongenaakbaar en desolaat bij, massief verzonken in de ochtendnevel. Dat alles hebben de twee mensen gezien en ze zijn er zwijgend aan voorbij gegaan. Einde citaat. Hertmans neemt de lezer mee naar Monieu, de plaats waar hij delen van het jaar woont, dagdroomt en schrijft. Onder de laatste regel van zijn boek schrijft hij Monieu, september 1994, juli 2016. In het heden van deze tijdspannen schrijft hij over het jaar 1096. Hij weet wie die twee mensen zijn die daar in de verte aankomen. Hamoutal, Warmte van de Douw, de Joodse roepnaam van de jonge vrouw, en de jonge David Totros. Ze zijn op de vlucht uit Narbonne, waar de vader van David opperrabijn is in een grote Joodse gemeenschap. David was in Rouen, in het noorden van Frankrijk, waar hij verliefd werd op het christelijke meisje Vigdis Adelais, dochter van een Normandische ridder, die van de Noormannen afstamde. Ze is lichtblond en heeft blauwe licht, lichtjesloensende ogen. De verliefdheid is wederzijds, maar sociaal onhandig. De twee gelieven gaan er vandoor, vestigen zich in Narbon, maar de vader van Vigdis laat het er niet bij zitten en zendt door heel Europa verkenners uit met een losprijs. Hij wil zijn dochter terug. Vigdis bekeert zich tot de Joodse religie, ze krijgt de naam Sarah, ze trouwt met haar David, wordt zwanger. Het is in deze tijd dat Paus Urbanus oproept tot de bevrijding van Jeruzalem, tot wat wij als de eerste kruistocht zijn gaan zien. Wij hebben maar een vaag beeld van die kruistochten. Hertmans helpt ons om dat beeld scherper te krijgen. Het was vreselijk... Eén grote populistische bende met geplunderde dorpen, verschroeide aarde, verkrachtingen, moorden. Alles gesanctioneerd door de paus die dat met een volle aflaat afdekte wat God verboden had. Verboden? De kreet waarmee de kruistochten zijn verwoestende spoor trok was Dieu le veut. God wil het. De bekeerlingen is een hedendaagse en tegelijkertijd elfde-eeuwse odyssee van Hamoutal en van Hertmans die haar op de tocht volgt. Hij reconstrueert die tocht dankzij wonderlijk bewaard gebleven documenten die in Egypte werden gevonden en die zich nu in de bibliotheek van Cambridge bevinden, met als kernstuk de brief die de rabbijn van Narbonne meegaf aan het paar als aanbeveling voor de rabbijn van Monieu. Lees de geschiedenis van Vigdis, een huiver en bewonder het talent van Stefan Hertmans. Ik heb het ook net uit. <laughs> heb je het net uit? Ja. En? Uh, ja, ik vond het ook een heel prachtig boek. Hij kan ook ongelooflijk mooi uh, landschappen beschrijven. Of sferen beschrijven. Ja. Um, het is niet uh, zo... Maar ik, de breedheden de, de de die zich afspelen. Daar word ik zo ongelooflijk ziek van. Ik kan eigenlijk helemaal niets meer horen over oorlogen. Of dit nee, soort. en kruistochten van de 1096. En mensen die... Uh, het, het is zo demotiverend en zo... Um, hey, over het algemeen heb ik best vertrouwen in de mensheid. Dat we eigenlijk in principe gewoon aardige mensen zijn. Maar er zijn zoveel bewijzen van het tegendeel. Uh, die ik, God zeg dankzij Noord zelf heb meegemaakt. Ja. Maar uh, de geschiedenis staat er vol van. Ja. We hadden het juist even over de oorlog. Het nou. is een en al oorlog voor jou dan vanavond. Ja, <laughs> het is, het is, uh, ja. Nou, ja nou ja, goed. Het is, ik, ik, ik heb daar heel veel moeite mee om dat soort dingen te lezen op het oorlog, denk Ja. Maar dat ik ouder word vind ik het erger, geloof ik, ja. Maar je hebt het maar wel het is, helemaal een, uitgelezen. Ik, ik heb het helemaal uitgelezen. Nou, toevallig we uh, donderdagavond behandelen in ons uh, literatuurclubje. Dus ja. uh, dat was de reden. Anders had ik het misschien niet uitgelezen, nee. Maar je hebt uh, andere boeken gelezen en je hebt ergens de mooiste zin gevonden? Um, kan nog net. Kan nog. Nou ja, het is... Ik zal twee zinnen... Nou, het zeg geen zinnen. Zin, Lees de zinnen? Ben, het zijn hele alinea's. En ik zal de volgende keer... Dit is even om aan te tonen wat één schrijver kan schrijven. Uit het boek? Namelijk, het boek vooral van Karl Over Overknoftgaard, of hoe je het ook wel uit mag spreken. Een boek van 1200 pagina's. Um, hij zit op een gegeven moment met vrouw en kinderen op een terrasje. Uh, de mevrouw die bedient, die zegt, de kalippo met vruchtensmaak is helaas op. Is cola ook goed? Ja, dat is prima. De kleine pinautomaat begon plotseling te ratelen... en langzaam, alsof het van heel diep moest komen... rees er een stokje papier uit op. De vrouw gaf me drie ijsjes... en scheurde het stokje af. Ik deed een paar passen naar de kinderen... om hun elk hun ijsje te geven... en toen ik terugkwam... gaf ze me twee kartonnen bekertjes met koffie... en rekening. Ik reikte Linda, die bezig was... de papiertjes van de ijsjes te halen... het ene bekertje en ging aan tafel zitten... en nipte van de andere. Nou... Dat kunnen we allemaal voor, begrijpen. Hè? Waarom vind je dat zo'n mooie zin? Nou, ik vind het niet zo'n mooie zin. Maar dit staat tegenover een andere zin die hij oh. heeft geschreven. Hij heeft een boek van 1200 pagina's. Je ja, ja, ja. kunt je voorstellen dat er nog het een en ander in staat. Bijvoorbeeld 200 pagina's of meer over Hitler. Um, hij hey, vergelijkt hier twee gedichten. één van Paul Celan en één van Malarmé. Hij zegt wat die beide onderscheidt, is dat het uiteenvallen van de betekenis in Celans gedicht niet voor de uiterste zonde van de taal geldt, voor dat wat de taal niet kan vatten. Uh, de negatie in de problematiek van Gods naam dus. Maar dat het uiteenvallen van de betekenis voor de taal op zich geldt voor de taal zelf. Niet voor de afzonderlijke woorden zoals steen en gas, maar voor het fundament van de samenhangende betekenis uh, die het wij van de taal vormt, aangezien dit wij in. Uh, even kijken, de ene ja en je... na de andere hebben geselecteerd... tot ze ze hadden gemaakt. En vervolgens tot het... hen uit het taal had verstoten... en daarna uit het menselijke. Oei, poeie, goeiemorgen ah. zeg. Dat is wel wat wat hij daar zegt. Ja, het is... Maar, maar uh, het ijsje... Is... Dat je koopt en dat je van een papiertje ontdoet, dat, dat begrijpen we nog wel. Ja. Hoe, hoe dit taal ja, is. Maar eens, dit is heel, heel erg typerend voor zijn boeken. Oh. Maar in dit boek is het extreem. Ja. Met name, hij schrijft dus heel veel hele persoonlijke dingen tot in detail. Ja. Hoe die de kinderen naar bed met, brengt en hoe ze weer op uit hun bed lopen. Heb je en daar geduld voor? Zeuren. Ik vind het allemaal wel heel erg mooi op een enig oh, of andere toch manier. Wel. Ja. Ja. En, maar hierin schrijft hij dus inderdaad ook minstens 200 pagina's over Hitler. Nou, ja. ik denk zelfs wel 300. Hij, en hij vergelijkt heel veel schrijvers met elkaar. Dus het is wat dat betreft dan een heel rijk boek. Maar ook wel, je vraagt je ook wel af, um, waarom propt hij dat allemaal samen in dit ene boek? Ja. Met zijn persoonlijke perikelen. Ja. Ik heb het boek, ik heb nog 400 pagina's te gaan overigens. Ik doe, <lacht> ik doe het er al twee maanden over. <lacht> Ik heb intussen andere boeken gelezen die wat uh, opgewekter waren. Uh, ja. En wat begrijpelijker. Nou, dan raden we haar de onberispelijke man aan, Ben. Hè? Oh, ja. oh, oh wat, uh, dat ja, ja, ja, dat is ja, een, Wat uh, ik heel erg prettig, ja. uh, waar ik erg veel van heb gehad, is. Uh, ja. uh, uh, Maarten, Maarten het Hart, De Vlieger. Dat is al een boek van 40 jaar oud of zo. Ja. Daar heb ik erg van genoten. En dat luchtte erg op naar. Nou, dit. dit? Deze pil. Ik ja. stel voor dat wij eindigen met een. Een liedje van Eefje de Visser hartslag. En dan kan jij het dan wel afkondigen. Want we hebben nog maar korte tijd. Hè? Ja, dit was Zo het uw literatuur. Hè? Dat is de afkondiging. Bedankt, ja, ja, ja, ja. En Johan. Dan, en... en dan wordt aanbevolen om te zeggen. Ja. Dat heb ik opgeschreven, ja. Dat je het allemaal kan zien op YouTube. Dus nou, dat moet jij nou, dan allemaal mogen. Moet... Dan gaan we nu naar bij... Eefje de Visser. Lasten. Het is bij deze. Het is allemaal terug te horen op het uh, blogkanaal van YouTube. Ja. Dit was een uur literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand. Ik hou mijn hart vast met jou in mijn armen. Je bent een charmeur, je houdt de deur voor mijn ogen.